Een man van 73 uit Amdijk is door drie jongens mishandeld... toen hij ze had aangesproken op het afsteken van vuurwerk voor zijn huis. Hij raakte gewond aan zijn hoofd. De man zei dat zijn katten door dat vuurwerk zo onrustig werden. Volgens de politie in Amdijk kreeg hij toen een harde klap in zijn gezicht... en toen hij op de grond lag werd hij tegen zijn hoofd geschopt. De daders zijn nog spoorloos. In het centrum van Breda was het vannacht op een aantal plaatsen onrustig. Op de Nieuwe Prinsenkade werd een taxichauffeur geschopt en geslagen. Even later pakte de politie twee verdachten op. Bij een schietincident, waarschijnlijk in een horecagelegenheid... raakten twee mensen gewond. Ook in dat geval zitten twee verdachten vast. En op de Haagdijk in Breda was een vechtpartij tussen een groot aantal jongeren. Een man is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de bosbranden in Australië gaat met de jaarwisseling het vuurwerk in de hoofdstad Canberra niet door. Mogelijk wordt de show in Sydney ook geschrapt. Door de rook van de branden is de luchtkwaliteit al erg slecht en door het vuurwerk komt er nog meer verontreiniging. Het blijft de komende tijd erg droog en warm in het oosten van Australië. Op eerste kerstdag viel hier en daar wat regen, maar nu is het weer droog. Het weer, wat sluierwolken, maar de zon komt daar van tijd tot tijd goed doorheen. En het blijft droog vandaag. Het wordt vanmiddag ongeveer 4 graden. Morgen veel zon en met 4 tot 8 graden wat zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Winkelende lichtjes, o, oh wat een nacht! Een oudere ster die velen zal lokken. Een klok hier luidt in de toren zacht. Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de lieve kerstman met zijn snee. Ster die verlichten, vrolijke gezichten, de sneeuw nacht. En alles doet mee. Vrolijke mensen, goede wensen.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 No.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 In de lucht, ook een torenklot zo lang, als de wester in Amsterdam. Maar ik zal het nooit weten, al wil ik het graag, want het blijft de aarde vraag. Zou er ook een Jordaan U hoort de muziek van Johnny Jordaan met een Jordaan in de hemel.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 Achterop, spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Hans ging met hem mee. Niet op zijn mooie fiets, maar in een trocoupee. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één pedal afstil en zei hij: Altijd blij.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 Een achterban is veel te zacht, wat schiet ik ermee op? Spring niet achterop, spring niet achterop, spring niet achterop.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 Uh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 hier met jou, ik steek voor.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 En zoals ik al uh, zei en als u al gemerkt heeft... alleen maar mooie kerstliederen. Af en toe even uh, een ander liedje tussendoor... wat u gewend bent in dit programma. Zometeen de zangeres zonder naam. Het is kerstmis. Maar eerst hoort u hier Corrie Konings met een kaartje met kerstmis. Een kaartje met kerstmis.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 Klook, Zijn te Wale, vuurselaan.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 Andere ballen. We hebben het heel leuk, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen. Zeg, je lijkt mijn hoofd op een pier. Ja goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal, maar dat ga jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die romelen. Dan kijk je beter. In die platte bal daar, daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje. Als jij zegt dat ik op een pier lijk. Dan gaan we dan weer. Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het hele jaar.